Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voor veel geld vluchtelingen aan boord van vliegtuigen naar Groot-Brittannië en de VS. De verdachten lieten vrienden en kennissen tickets kopen en inchecken. Daarna gaven ze de tickets aan de vluchtelingen die via een achteringang de terminal waren binnengelaten. Dat is zeker elf keer gelukt. De vluchtelingen betaalden 7.000 tot 9.000 euro om mee te mogen. Het kabinet investeert 50 miljoen euro in de ontwikkeling van Noord-Afrika. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking zegt in een opiniestuk in de Volkskrant dat ze met dat geld perspectief wil creëren. Ze wil met het geld voorkomen dat jonge Afrikanen besluiten om in bootjes de Middellandse zee over te steken. Het is volgens Ploemen het beste als iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Leden van de Provinciale Staten kiezen vandaag een nieuwe Eerste Kamer. Om drie uur vanmiddag begint in alle twaalf provinciehuizen een speciale vergadering waarbij de 570 Statenleden kunnen stemmen. Het kabinet heeft in de nieuwe Eerste Kamer naar verwachting nog maar 21 van de 75 zetels en zal dus nog meer dan voorheen op zoek moeten naar steun van oppositiepartijen. In de vliegtuigen die gisteravond zijn doorzocht op luchthavens bij New York zaten geen chemische wapens. Bij de Amerikaanse autoriteiten kwamen gisteren meldingen binnen over chemische wapens in toestellen... die vanuit Europa en Saudi-Arabië op weg waren naar de luchthavens JFK en Newark. Na de landing werden ze allemaal ver van de terminals doorzocht en daarbij is volgens de FBI niets gevonden. De meldingen kwamen zeer waarschijnlijk van één persoon. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral vanmiddag in het westen. Zeer plaatselijk is een bui mogelijk. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 17 in Zeeland. Morgen droog en wat meer zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NLK. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Kloopend Hoevenlaken 3 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woer en de Meer 5 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Slieder Oost 4 kilometer. Verderop in de richting Europort. 3 kilometer tussen Kloopend, Bedelux en Spijkenisse. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Overschied 3. A27, richting Utrecht tussen knopend Gorkum en Lexmond 5 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort. Dan staat tussen Strandhorst en Nijkerk 3 kilometer. De N247 richting Amsterdam. Dan staat tussen Volendam en Broek in het Waterland 2 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 Just two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 Of souls and everyone needs that separate goals. This path makes me. In Grow af to push, flick in trovinal en feed in the rush. I think for that one and now opened the hub is taking all me from the back to the front omega. Zie FM in 2015 al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie er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 Zwaar en moedeloos van De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Ik denk goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Levert ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfm-zandvoort.nl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 Gooi God sympathiek, ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven Voelde mij mafiean, het is ook een boom King van de club, King Stefferdon Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de lijnen Zwaar in mijn zon en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Tandedon Tandedon Waar ben ik nu beland? Er is altijd, er is altijd iets aan de hand. Deze Libie, deze Libie, deze Libie, deze Libie. Doe mij bij. Deze Libie, deze Libie. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met crew. mijn crew. Meid chanten in de Jamie Woon. Super slecht gaan in de witte Molly, poppen terwijl het niet hoeft. Helpen je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn een Paracetamol in mijn snoep. Underdome in my mouth Ik ben a missile again, again. again. again. First machine in my a missile again